9 uur, Freddy van met het NOS Journaal. Een Amsterdamse rechter vindt dat er meer duidelijkheid moet komen... over de gevolgen van de brexit voor Britten. Hij wil dat het Europese Hof van Justitie zich erover uitspreekt. Britten die in Nederland wonen zeiden in een kort geding... tegen de Nederlandse staat en de gemeente Amsterdam... dat ze nu al schade lijden door de toekomstige brexit. En ze zijn bang dat ze straks uit Nederland weg moeten. Ze stapten naar de rechter in de hoop dat die de zaak... naar het hof in Straatsburg zou brengen. Dat gebeurt nu dus. De vraag is onder meer of een brexit automatisch leidt... tot het verlies van rechten voor Britten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 In de prognose staan de medicijnen waarvan de minister van Volksgezondheid besluit of ze worden toegelaten in het basispakket. De minister doet dat op basis van adviezen van het zorginstituut. Dat instituut hanteert een maximumprijs van 80.000 euro per extra levensjaar. De vraagprijs van de 33 dure geneesmiddelen op de lijst wordt waarschijnlijk hoger dan dat. En pensioenfondsen willen schoolgebouwen gaan opkopen en meebetalen aan de bouw van honderden duurzame nieuwe gebouwen of aan renovatie. Niet alle schoolbesturen reageren enthousiast. Sommigen zijn bang dat ze uiteindelijk meer huur zullen moeten gaan betalen. Het weer. Vannacht temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw.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 EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Ja, fijn dat u luistert. We zijn er tot 11 uur met een hoofdrol voor uh, voetbal. Speel 122 van de Eredivisie. Uh, NAC Heracles, er is gescoord Richard van der Maden. Ja, de sterke start van NAC heeft uiteindelijk weinig opgeleverd. Want het is inderdaad gelijk 1-1 een goal van Vincent Vermeij. De voorzet vanaf de linkerkant van invaller Roland Baas. Die er heel snel in moest omdat Jeff Hardenveld daar straks meer over ernstig geblesseerd is geraakt. Ik oh. kwam benieuwd naar inderdaad. Uh, Amman bij uh, Roda tegen Ajax. Net voor negenen. Ik er nog even snel de 1-1 melden. Ja, Van der Beek maakte hem. Het was een kopie van zijn goal tegen Feyenoord een paar weken geleden. Ook toen de assist van Talia Fico vanaf de linkerkant. Dat deed de Argentijn nu opnieuw Van der Beek ronde prima af. En het staat nog steeds 1-1 bij rode Ajax na 18 minuten. En dan in Tilburg Willem 2 tegen VVV. Chris Wobbe. Frits van Turen je nog 0-0. Het meeste initiatief komt wel van Willem 2, Maar erg schoorvoetend en schuchter. Ja, daar maakt je geen doelpunten mee. 19e minuut, 0-0 in Tilburg. Dan naar Richard van der Maan, NAC Herakles. 18 minuten gevoetbald. Nak komt op 2-1. En het is Thierry Ambrose die hem maakt. Zijn achtste goal van dit seizoen. Het leek bij een inzet van dichtbij van Nak. Leek het in eerste instantie op. Hens, maar Blom liet doorgaan. Het was de inzet van Mitchell tevreden. En de bal kwam voor de voeten van Ambrose. Nadat Castro daar wijfelend uit zijn doel kwam. En uh, vervolgens zegt uh, Ambrose, dan prik ik hem wel in de lange hoek. Dat doet hij uitstekend. En zo staat NAC dus na 19 minuten weer op voorsprong. 2-1. En Uit 1981 en Once in a lifetime. Nak, Heracles gaan we naartoe in Breda. Uh, daar is niet alleen net gescoord. Waar Nak nou, op uh, 2-1 uh, voorsprong is gekomen. Maar Richard van der Maaden, We hebben ook een uh, brancardveld op uh, zien gaan. Ja, ja, ja. Een trieste aftocht voor uh, de linksback van Heracles Almelo. Jeff Hardeveld, Die uh, heel ongelukkig geblesseerd raakte. Er was geen tegenstander in de buurt. De bal werd uh, door... Prupper naar hem toegeschoven, naar de linkerkant dus. En ineens uh, zakte hij eigenlijk uh, richting het gras. En ik heb sterk het vermoeden dat hij zijn knie verdraaide. De handen gingen meteen naar het gezicht. Ongelooflijk veel pijn had hij. Dat was absoluut zichtbaar. En inderdaad met een is Hardenveld vervolgens... Uh, Richting de kleedkamer. Ze gaan misschien wel zelfs richting het ziekenhuis. Het leek dus heel erg op een verdraaide knie. Terwijl er dus absoluut geen tegenstander in de buurt was. Een hele ongelukkige blessure voor Hardenveld. En Baas, Roland Baas, is zijn vervanger. Hij gaf de assist, de beslissende voorzet dus, bij de 1-1 van Vermeij. Zojuist is het dus 2-1 geworden. Een goal van Ambrose, zijn achtste al van dit seizoen. Dat is toch knap als je 15e staat in de eredivisie en je maakt al acht doelpunten. De Franse spits die uh, toch wel zeker de laatste tijd bezig is aan een goede serie. Prachtige aanname nu van uh, Angelino, daar staat hij ook wel bekend om. Het rendement is niet heel erg hoog. Want de voorzet leidt uiteindelijk tot niet heel veel. Castro heeft de bal nu in zijn handen. We zitten op een kwart-wedstrijd in het Radverlegstadion in Breda. Er gebeurt dus van alles in deze wedstrijd: drie goals al. Vloed 1-0, Vermeij 1-1, Ambrose 2-1. Prupper schuift de bal nu naar Jakubiak. De controlerende middenvelder, de vervanger van Joey Pelupessi. Die vertrok naar Sheffield Wednesday in de winterstop en via Montero. Het tempo ligt laag. De opbouw is wat weifelend aan de kant van. Van Herakles, is het nu zoeken geblazen. Ook bij Pruppen. Die kan de bal ook niet kwijt. Kies dan maar voor een crossbal. Dat is helemaal niet zo gek gedacht. Naar de linkerkant. En zo probeert Herakles dan wat op te schuiven. Is het weer nu Jakubiak in de as van het veld. Even terug naar Monteiro. Arman, wat gebeurt er bij jou? Ik vertelde dat hij zijn voeten moest laten spreken. En dat is wat Hakim Ziyech doet. Een schitterend doelpunt. En de 2-1 voor Ajax. Na 24 minuten balverlies van Roda op De eigen helft. Kluivert profiteert. Speelt Ziyech aan in de as van het veld. Die kat zichzelf eerst vrij, schudt daarmee een tegenstander van zich af en knalt daarna de bal van ruim buiten de 16 meter binnen achter Jurjes die volstrekt kansloos is, fantastisch doelpunt van Hakim Ziyech, oh wat raakt hij die bal, geweldig, natuurlijk met links zo zuiver, zo hard en zo mooi binnengeschoten, echt een geweldig doelpunt van Hakim Ziyech die hiermee toch een beetje zijn gram ook haalt, even kijken hoe hij juicht, dat is ook wel het waard bij Ziyech, hij kruist de armen. Elkaar. Ja. En uh, zegt vervolgens even helemaal niks. Kijkt een beetje uit de hoogte de lucht in. Nou, dat is dan de wijze van juichen van zier Iets anders dan die gebaartjes van afgelopen weekend. Maar dit is toch ook niet echt uitbundig gedrag. Maar ik ben bereid het hem te vergeven. Vanwege de schoonheid van die treffer. Het is de 2 1 voorsprong Dus voor Ajax dat eerst nog tegen die ene achterstand aankeek. Door de goal al vroeg van Simon Gustafsson. Maar daarna toch vrij snel weer uh, terug is gekomen in deze wedstrijd. Prima goal van Donny van der Beek. Zijn negende van het seizoen alweer. Daarmee zie je met Neres topscorer van Ajax geworden. Dat was de gelijkmaker. En een minuut of tien daarna de 2 1 Dus van Hakim Ziyech de 1 2 En Dat net nadat bij Roda de spits geblesseerd het veld moest verlaten. En dat is een probleem voor Roda. Want Shaheen is ook al geblesseerd. En nu moet ook Af eruit. Hij verstapte zich. Was niet in een duel. Daar leek dus niets aan de hand, maar opeens viel die neer. En ja, dat is, kan of een spierblessure zijn of hij wiet. Uh, misschien aan de enkel, lastig te zien, hoe dan ook. Hij kon niet verder, dat was wel heel snel te zien. En hij is vervangen door de Belg Miltz. Die dus in de ploeg is gekomen nadat rode ook een paar minuten met tien man moest spelen. Dat werd ze niet fataal. Maar uh, die uithaal van Ziyech dus wel. Ajax levert nu achterin in via Frenkie de Jong. En dus komt Rosheuvel. Ook in deze wedstrijd gebeurt van alles. Voorzit van Rosheuvel komt bij de tweede paal. En kan door uh, Nissen Christensen gewoon uh, over de achterlijn worden gelopen. Zonder dat hij er natuurlijk aan zit. Doeldruk voor Onana. Die Deen, die Nissen Christensen, maakt een goede indruk in de eerste 26 minuten. Het is een uiterst vermakelijke wedstrijd in Kerkrade. En de tussenstand Roda 1, Ajax 2... Ja, Chris Wobbe in Tilburg, koud hè? <laughs> Thermisch ondergoed, dat is, dan, uh, dat is de, het antwoord uh, op de, die vraag. Dus wat dat betreft, uh, lekker warm op de tribunes. Maar het spel is nou niet hard verwarmend. Erg traag, erg onzeker, schuchter. En VVV heeft de tijd. Die eerste termen die sloegen vooral op Willem 2 natuurlijk. Willem 2 probeert het wel, moet het ook wel gaan doen natuurlijk, omdat de concurrentie. Uh, toch ook punten heeft laten liggen. Twente en Sparta natuurlijk zoals eerder bekend. Dit is de kans voor Willem II. Maar dan moet je het wel zelf gaan halen. Nu gaat Demian van Brugge van VVV de fout in. Want ook Betje was langzaam. En Van Brugge, die als middenvelder vandaag acteert, die stak nog even daar zijn voet uit. Ook Betje, dat ken ik toch niet van hem, dat gedrag, vraagt om een kaart. En het de Jansen, maar die kaart die blijft mooi op zak. De vrije trap is wel voor Willem 2. Riemstra gaat hem nemen, speelt de bal breed op Meisner. Huweling van Ado Den Haag. Hij kwam daar natuurlijk nauwelijks aan spelen toe. Nu komt hij wel aan spelen toe. Maar is het allemaal zo traag en zo moeilijk... En... Is Willem II nu ook weer de bal kwijt? Dat de Duitsers toch moeilijk, neem ik het over mij, is het nog moeilijk tevreden kan zijn over zijn eigen spel. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Willem II. Want oh oh, wat is het allemaal angstig. Nu dan de bal achterin. Een lange bal richting Frans Sol. Die verliest hem omdat hij het al verliest. Gaat Reusler erachteraan van VVV. Gaat hij naar voren schieten langs de lijn. Dat doet hij dan. Maar ook die bal is VVV dan weer kwijt. Nee, het is niet echt genieten van het magische veldspel hier in Tilburg. En de stand in de 28e minuut bij Willem II. VVV nog altijd 0-0. Goed, het is bijna kwart over negen. Uh, we zeiden eerder al in deze uitzending... dat Roger Federer na zijn winst op de in Open... even een pauze had ingelast. Maar goed, uh, het is tweeënhalve week geleden... en uh, die pauze is alweer voorbij... want Federer doet mee aan het ABN AMRO Tennis-Ternooi in Rotterdam. Toernooi-directeur Richard Krajcik, goedenavond. Goedenavond. Richard, we moeten praten. Ik praat. zeg, we moeten praten. Gisteren was, gisteren, gisteren was je hier. En nou toen vertelde je ook dat je dochter uh, op de academie zit om uh, te acteren in, in L.A. Heb je gisteren nou hier zitten acteren? Of is dit echt binnen 24 uur rondgekomen? Hoe ging het? Eh, nee, dit is al een dag of vijf rond. Zou ik maar zeggen, zakelijk alles. Maar hij wilde eerst drie dagen trainen. Dan maandag, dinsdag, woensdag. Uh, en dus uh, vanavond pas. Uh, kreeg gewoon Dus er hoefde niemand te onderhandelen, alles was klaar. Maar ja, er valt niks te melden. Ja, ik kon wel zeggen, god, we zijn rond. Maar we wachten nog even hoe hij het een het trainen is. Uh, of hij zich inderdaad fit voelt naar Australië. Ja, dus nee, het was niet acteren. En, uh, ja, we zijn wel eens vaker met spelers heel ver geweest. En dat we dachten, mm, dan gebeurt het niet. En nu gebeurt het dus wel, dus dat is leuk. Ja, ja want we hadden het erover dat je je telefoon aanhad. omdat je bang was dat er iemand ging afzeggen. Maar ik kan me voorstellen dat als je nu dit telefoontje krijgt met deze mededeling. dat je, dat je dag helemaal goed was. Ja, zeker. Dus uh, ja, om. Ik uh, zou het dus vanavond horen. Nou, dus om half zes. dacht ik, nou, dit is toch vanavond. Dus toen stuurde ik al een, een berichtje naar zijn manager. van Goh, training gaan. En uh, toen zei hij, ja, ik ga hem zo bellen. En uh, ja, toen ook gaat over zes. Uh, toen uh, hebben we. Ja, we, uh, toen kreeg ik bericht dus dat, uh, dat, het gedaan, dat dat het ja, dat die kon komen. Ja, en dan moet je persbericht schrijven en uh, heen en weer is het goedgekeurd, gekeurd, niet, niet. Ja, alles klaar en dan uiteindelijk om half acht kon we het uh, echt uh, melden. Dus uh, ja, erg blij mee. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan gegaan is uh, in, het, in het stapje daarvoor. Je kreeg een hij uh, belde je, hallo met Roger, heb je nog een plekje over? Nee, het is eerst hallo met Tony. Dus dat is, nou, het was een mail. En dat was denk ik uh, ja, een paar uur na de Australische Openfinale of op een halve dag of zo. Ik zat in Amerika en ik werd wakker uh, maandag. En toen uh, zag ik uh, het uh, bericht dat uh, van uh, goh, hij zou misschien wel willen spelen. Nou, dus, nou wij zijn uh, altijd geïnteresseerd. Dus uh, laten we kijken. En. Uh, nou ja, hij wilde erg graag. Hij had natuurlijk een vrij makkelijk Australisch Open. Alleen de finale vijf sets, maar alle andere wedstrijden won hij eigenlijk vrij gemakkelijk. De halve finale had hij nog wat van walk over. Dus hij, ja, hij kwam eigenlijk fris uit de Australische Open, ging niet naar uh, Dubai toe. Ja, en dan had hij het, ja, toch een toernooi in februari spelen. Dat ja, kwam perfect uit voor ons. Ja, want je zei het al, hij, hij wil dat graag doen. Uh, hij deed al acht keer eerder mee in Rotterdam. Blijkbaar vindt hij het een bijzonder toernooi ook. Ja, het was, het was een speciale band. Er is natuurlijk niet heel, heel veel geweest de laatste 8, uh, 9 uh, jaar. Maar uh, toch uh, weer de derde keer sinds 2012. En, maar wat het speciaal is dat mijn voorganger Wim Buitendijk... die had het, uh, het briljante inzicht om een waardkaart te geven... 99 al, geloof ik. Ik geloof dat het 99 was. En uh, ja, dat, dat soort dingen onthouden die spelers toch wel. En uh, hij vond het heel leuk om te horen... Dat was geen doorslaggevende vak, maar heel leuk om te horen... dat we ook onze 45e verjaardag vieren als toernooi. Hm. Dus uh, ja, dat, uh, hij is blij dat hij ons uh, feestje extra kan uh, opleuken. Ja, je moet me even helpen, want volgens mij is hij eerder dichtbij geweest... kort geleden, en dat ging toen op het laatste moment niet door... Is dat niet zo? Is dat niet een paar jaar geleden? Nou ja, twee jaar geleden zou die gewoon ja. komen. En toen, uh, ja, toen, ik weet niet precies wat er gebeurde... maar uh, na de half jaar, daar hij open. Die had verloren. Als de dag daarna verstapte hij zich. En toen scheurde hij zijn meniscus. En uh, ja, toen ja. moest hij een operatie hebben. Ja, dus dat was uh, dus heel... Uh, ja, dat was dichtbijna, nou, het was eigenlijk al rond. Maar ja, dat, dat kan ja. dus ook gebeuren. En, uh, ja, maar ik kan me voorstellen ja. dat dat wel een beetje een, een rol speelt. Dat hij denkt van ja, dat dat nog in het achterhoofd zit... en dat, dat, dat, dat je daarmee net over de drempel kan trekken bijvoorbeeld... Nou, weet ik. nou, dat weet ik niet. Hij vindt het wel fijn natuurlijk als dat hij met iedereen een goede standhouding heeft. En, maar hij is altijd correct en door hij werd geopereerd. Weet je wel. En dan, als, uh, ik denk dat het publiek en ook ik als oud-sporter snap. Als je een echte blessure hebt, heb je een blessure. Want het is niet zo dat hij zegt, ik had een beetje nee, nee, slecht niet. geslapen en ik kom niet. Dus, nee. nou, Ik denk dat het belangrijkste is dat je gewoon uh, iedereen elkaar recht in de ogen kan aankijken. En dat kan hij altijd. Dat is een hele ja, goede jongen, oh. absoluut sportman, gentleman. Dus uh, hij perfect. Ja, nou kan ik me ook nog herinneren van die tijd... dat, dat, dat hij dan wel zou komen, wat dan op het laatste moment doorging. Maar dat er ook speciale trainingspartijen al waren uh, geboekt. Hè, dat, hij, uh, en dat er ook heel veel publiek bij kon komen kijken. Gaat dat nu weer gebeuren? Is het mogelijk voor het publiek om, om te zien trainen? Uh, nou ja, als hij traint is het inderdaad de mogelijkheid. Ik weet niet of hij weer op centercourt gaat trainen. Dat heeft hij inderdaad in het verleden wel eens gedaan. Dat uh, ja. Ja, de, de, de, de, de, zo, Mensen hem zo graag zien dat... Uh, ja, dat uh, als hij gaat trainen... dan kijken mensen liever naar dan sommige wedstrijden die we hebben. Uh, van de twee uh, ja, lage, eh, rangschikte spelers. Maar uh, ja, nog, nog niks gepland eigenlijk. Het enige is dat we hebben het nu uh, ja, naar buiten gegooid dat die komt. Uh, en het, het loopt ongelooflijk storm. Dus uh, iedereen ja, alle kan tijden me bijzetten bij de kassa. Ja, dat is bizar. Ja, Precies, ik kan me voorstellen dat jullie wel een paar stoeltjes bij moeten zetten. Ja, inderdaad. Ja, we zijn voor sommige dagen zijn wel loopkaart aan het skopen. Ja, het is ongelooflijk. Dus... Uh, ja, fantastisch. We zijn heel erg blij. Ja. Wanneer begint hij? Heeft hij een bye in de eerste ronde of moet hij gelijk in de bak? Nou, hij moet meteen uh, spelen. We uh, nou, weten in ieder geval wel dat uh, de eerste drie dagen zijn de eerste rondes. En we weten in ieder geval dat hij of dinsdagavond gaat spelen uh, om half acht... of woensdagavond om half acht. We moeten wel even kijken. Als hij woensdagavond zou spelen, moet hij namelijk vijf dagen op bij... Soms vinden spelers het fijn. Ook hij uh, heeft als gevraagd dat hij dan een dag eerder... want dan speelt hij zijn eerste ronde heeft hij een dag vrij... en dan pas donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... als je de finale haalt. Ja. Dus uh, ja, we kijken even de komende paar dagen... wat uh, het beste is en wat ze wensen zijn. Ja, Tot slot, is dit een hoogtepunt in je carrière als directeur? Ik weet niet, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ben niet mijn hoogtepunten, maar... Uh, ja. nee, dit zijn leuke momenten. Je hebt, uh, af en toe moet je wat teleurstellingen uh, slikken... en af en toe heb je van, uh, uh, leuke overwinningjes... en dit hoort uh, in het rijtje van leuke... Uh, Leuke momenten. Nou, gefeliciteerd. Het is, uh, het is gelukt. Laat er niks tussen komen. Uh, ja, zeker. Uh, nogmaals, Dank je wel. dankjewel dat we hier even gesproken okay. hebben. met toernooidirecteur Richard Krajcek over de komst van Roger Federer... naar het ABN Amro-tennis-toernooi. En we gaan even kijken op de, op de velden, denk ik, hè? Ja, bij ja. allemaal, denk ik. Uh, Rode RC tegen Ajax. 1-2 dus. Ajax ja. heeft de boel weer snel rechtgezet. 35e minuut. 1-2 is de tussenstand. Hoekschop van Ajax. Schönen in het kort naar Zieg Die legt hem breed. Neres kan schieten met links... maar produceert nu voor de tweede keer in 40 seconden een afzwaaier, maar niet zomaar eentje, maar eentje die echt 10, 15 meter naast de goal gaat. Nou goed, hij is de meest waardevolle speler in de divisie met 9 goals en 10 assists, dus het is hem vergeven. Ik vind het eigenlijk echt gewoon een hele goede eerste helft. Het beeld is enigszins vertekend vanwege die achterstand, maar Ajax liet zich daar niet door van de wijs brengen. En ook het spel voor de goal van Roda van Koestafsund was uitstekend. Want Ajax begon scherp, oogde gretig. En ook na de goal is Ajax de dominante ploeg. Spelen ze echt leuk voetbal af en toe. Creëerden ze ook voldoende kansen. Na, zagen we nog een poging van Schöne. Hele mooie redding van Heide Jurjes. Hij voorkwam de 1-3. Maar we hebben echt wel prachtige dingen gezien van de Amsterdammers. En dus is die voorsprong ook meer dan terecht. Ze moeten hem alleen nog wat uitbouwen. Want Roda doet het helemaal niet slecht. Maar is natuurlijk kwalitatief veel minder en Ajax en dat laat Ajax bij Vlaag ook wel zien in deze eerste helft. Rode heeft nu wel de bal, heeft al een keer moeten wisselen af DJ geblesseerd naar de kant gegaan en vervangen door Mils die nog geen fatsoenlijke bal heeft gehad. Nu opnieuw niet, want Ajax kan uitverdedigen met Taliafico. Ajax heeft in die linksback echt een hele goede nieuwe speler gehaald. Dat is gewoon te zien. Hij doet eigenlijk niks fout en dat is het belangrijkste. Hij valt af en toe aan, ook niet overdreven veel, maar als hij aanvalt dan is het vaak ook wel dreigend. Hij was dus verantwoordelijk. Voor de voorzitter waarvan de Beek de gelijkmaker uit kon scoren. En hij doet verdedigend ook veel goede dingen. En hij speelt simpel. En dat is belangrijk voor de linksback. Er is goed tussen de linies gespeeld door Frenkie de Jong naar Kluibert. Hij naar Talia Fico. Huntelaar staat klaar. Voorzet van Taliafico Fico is opnieuw prima. En Huntelaar moet er alleen tegenaan lopen. Maar dat lukt hem niet. Neres vangt wel op aan de rechterkant. Bij de hoek Vlas vult de bal. Breed naar Nissen Christensen. Voorzet, daar is Huntelaar opnieuw niet. Want hij mist de bal. Taliafico Fico aan de linkerkant vangt wel op. Maar kan er niet zoveel mee. Alleen terugspelen naar Frenkie de Jong, die ook goed speelt. Tot nu toe in deze wedstrijd De Jong schiet. En schiet een paar meter over de goal van Joris. Echt aardig hoor. Wat Ajax laat zien in deze helft. Hun talaar is een beetje de dissonant. Die wordt te weinig nog gevonden in het spel. En maakt soms ook de verkeerde keuzes. Maar de buitenspelers doen het goed. En natuurlijk hebben we die schitterende goal gezien van Hakim Ziyech. Hij zorgde voor de 1-2. En dat is ook nu nog de tussenstand in Kerkraden. En uh, Breda is uh, bij de wedstrijd NAC Heracles al de drie keer gescoord. En de vraag is natuurlijk Richard van der Maaden, of er nog meer doelpunten in de lucht hangen. Nou, ik vind van wel, want er zijn uh, kansen aan uh, beide kanten. Het is een uh, leuke open wedstrijd met een betere Herakles Almelo. Vooral de laatste 20 minuten. NAC staat voor, maar daar is het wel mee gezegd. NAC moet steeds verder terug en Herakles is vooral wat rustiger aan de bal. De aanvallen lopen gewoon beter en dat heeft geleid tot een aantal kansen. De beste was voor uh, Kuwas. Uitstekende reflex van uh, Birikiti. Stelvol gekiept en daarna nog uh, aardige mogelijkheden gezien voor uh, Niemeijer. Verwerkt door Pablo Marie, de centrale verdediger. Peterson was nog gevaarlijk met een schot. En aan de andere kant was Nak gevaarlijk via El Alucci. Prima reflex van Castro. Zo gebeurt er dus aan beide kanten genoeg. 2-1 en Nak nu in balbezit. Bal gaat even terug naar Angelino, de linksback. Die er voortdurend overheen gaat. En daar heeft Cubas toch wel de nodige problemen mee. De rechtsbuiten van Herakles, die zo af en toe veel moet meeverdedigen. Dat is niet zijn sterkste punt. Nu ook slordig aan de kant van Nak. Angelino en El Alucci. En dat betekent een ingooien in minuut 37 aan de rechterkant van het veld voor Breukers. Gingen zojuist hard in. Want Heracles speelt ook op het randje. Wil deze uitwedstrijd uh, natuurlijk heel erg graag winnen. Want het heeft nog geen enkele uitwedstrijd in winst omgezet. Dit seizoen. Bijna alle punten dus werden thuis gehaald. 24 en 3 slechts. In een uitwedstrijd. Drie gelijke spelen. Kortom, John Stegeman zei het ook vooraf. Dit is zo'n wedstrijd. Nak zit niet in zijn beste periode. Natuurlijk eigenlijk het hele seizoen al niet. Dit kunnen wij gaan winnen. Nu een aardige actie aan de linkerkant van Garcia, Die we nog niet zo heel veel hebben gezien. De Spanjaard die natuurlijk technisch zeer vaardig is. Dit leek er wel eventjes op. Mooie individuele actie. Maar het leidt uiteindelijk tot niets. Ingooi opnieuw aan de rechterkant voor Heracles 2-1. De voorsprong voor de thuisploeg. En dan bij Willem 2 tegen VVV, Christel Wobbe. Ja, in een koude Tilburg, 39e minuut, 0-0. Iets meer initiatief, steeds meer eigenlijk van Willem 2. Gevaarlijke kans wel gezien van het thuisveld. Het komt omdat VVV even met 10 man stond. Omdat Promes geblesseerd raakt aan de hamstring. En hij is vervangen door Vite van Krooi. Die speelt nu vanaf het middenveld. Dat is best wel opmerkelijk. En Demir van Brugge is een linie gezakt. Nu komt de voorzet op het hoofdvang. Frans Sol was dat die overkopt. Eigenlijk het eerste echt gevaarlijke moment van Willem II. In een eerdere fase was er al een inzet van Rienstra. Die werd geblokt door Seuntjens. Maar dit was eigenlijk de eerste echte mooie vlotlopende aanval van de Tilburgers. Het mag wel even duren, maar dan heb je ook wel wat. Toch geen doelpunt. Maar Willem II kruipt heel voorzichtig uit... De eigen schulp. En VVV moet wat laten zien. Want het heeft nog geen schot op het doel van Branderhorst gelost. Nu dan de bal bij Oenestal. De keeper van VVV in de 40ste minuut. Lange bal natuurlijk naar al die sterke spelers. Seuntjes bijvoorbeeld. Ziet de bal over zich heen gaan. Rienstra geeft hem ook een duurtje. komt de bal weg. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn via Kroeks. Kroeks, natuurlijk vanaf rechts, vanaf het middenveld komend. En dus vanaf links was het uh, even El Han Had een mooie actie in huis. Speelde drie man uit. Uiteindelijk kreeg hij een heel klein duwtje, listig duwtje van Seuntjes. Waardoor hij uit balans raakte buiten het strafgebied en uiteindelijk de bal verspeelde. Wilde daarvoor nog een vrije trap krijgen, maar Scheisdag de Jansen wilde daar niet aan. Nu is het VVV even aan iets wat op een aanval lijkt. Seuntjes lijkt de bal kwijtraken. Nee, hij pakt zich. Speelt dan naar Jansen aan de linkerkant van het veld. Jansen, slechte voorzet. Latsman die verwerkt dan, dat gebeurt ook Vrij slordig en dus blijft hij druk op het doel van Willem 2. Zo lijkt het. Een stevig duel om de bal. Twee spelers die al elkaar rollen. Jansen zegt doorvoetballen. 41e minuut. Willem 2, VVV, met als tussenstand 0-0. My love. My love. mijn lief, mijn lief, mijn lief,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 Other boys, but this time it's it's something that I feel. If it feels like paradise, running into your bloody veins, you know it's love, heading your way. If it feels like paradise, running into your bloody veins, you know it's love, heading your way. My time. My time. My time. My time. My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 Ja, het is niet te horen, maar hij is maar 24 jaar oud. George Ezra. Nee, nou ja, had inderdaad niet gehoord, nee. Even kijken bij uh, Amalster Roadbloem in het zuiden des lands. Overigens uh, zie ik nou aan de rand van het veld... Uh, uh, op het scherm uh, her en der wat sneeuw liggen, klopt dat? Ja, daar verbaas ik me ook over toen ik aankwam rijden. Opeens was die wit. Uh, ja, het heeft hier gesneeuwd. Maar het, uh, het veld is gelukkig sneeuwvrij. Maar ja, Kerkraad is ook eventjes rijden als dus je uit de Randstad komt natuurlijk. Dus uh, het was hier even iets anders. Het staat 1-2 bij Roda tegen Ajax. En ik uh, vraag me af als Hakim Ziyech zo zou spelen in de arena. Of die dan nog steeds uitgefloten zou worden door het aardig publiek, want hij speelt een fantastische wedstrijd. Bijna al zijn paasjes zijn goed en ze zijn ook zo mooi... en zo subtiel gegeven vaak, tussen de linies, achter de verdediging gelegd... moeiteloos, achterloos. Hij speelt geweldig, het is alleen zo jammer... dat hij dan toch nog steeds dat verongelijkt een beetje in zich houdt... de wijzer op die die goal vierde. Die prachtige uithaal van 25 meter, zo hard, zo zuiver. Geweldig doelpunt en dan toch met die armen over elkaar... een beetje uit de hoogte kijkend, ja, naar de kritiekast misschien wel... maar je zou toch zo graag willen... Dat hij dan wat uitbundig juicht. Misschien helpt dat hem ook wat in zijn imago-strijd. Als het een strijd is, misschien vindt hij het dan wel prima. Hoe dan ook, hij is de beste aan Ajax-zijde. Misschien wel de beste in de hele competitie. Dat wordt alleen niet altijd zo gezien door de fans van Ajax zelf. Rode heeft in de tussentijd moeilijk om in de wedstrijd te komen. Want Ajax speelt echt goed. Veel goede... Veel spelers die in vorm zijn, nu wel bal verliezen, Dus kan Roda komen met een dengue die uh, de 16 haalt. Oh, geweldig schot. Redding Onana, herkans bal gustafsson richting veranderd. En net geen bol, Want de bal gaat uh, via het zijn net nog achter de goal. Maar dit was voor het eerst dat er een kans was voor Roda. Geen doel En wij gaan naar Chris Wobbe. Want er is gescoord door de thuisploeg. Met hulp van Damien van Brugge en de paal en uiteindelijk de rebound is dus het Bartolomeo ook batchen. Ja wie anders zou je denken die de bal uiteindelijk tegen de touwen jast. Willem II dus op voorsprong. Het begon allemaal. Met een aanval via de linkerzijde. Tsimikas kreeg de bal voor. Legde hem keurig terug. Was het een schot van Rienstra. Dat werd nog van de lijn gehaald door Van Brugge. In een soort spagaat. En via de paal kwam er een soort rebound aan. Omdat eerst Sol uit de draai probeerde te schieten. Dat deed hij dan. Sol op de paal. En Bartolomeo Okbetje. Het koningskoppel van Willem 2. Dat slaat dus toe. Okbetje zet vlak voor rust. Willem 2 op een 1-0 voorsprong. En gezien de moeite die de ploeg daarvoor heeft gedaan. Zou je dat enigszins recht kunnen noemen. Want het is nog steeds schuchter en schoorvoetend wat Willem II laat zien. Maar het probeert het in ieder geval wel natuurlijk naar die zeer slechte wedstrijd tegen Sparta. En wat een belangrijk doelpunt is dit dan. Met name door het puntverlies van directe concurrenten. Want het is enorm spannend onderin. Nu moet VVV wat gaan doen. Natuurlijk al één keer gewisseld omdat Promes eraf moest is het Van Krooy die op het middenveld staat. Maar hij kan nog niet zijn stempel drukken. We gaan de slotfase hier in, in de eerste helft in Tilburg. En de tussenstand is 1-0 in het voordeel van Willem 2. Terug naar rode JC Ajax, Armand. Slotminuut van de eerste helft. Even niet gezien of er veel extra tijd bij komt. We voetballen in elk geval nog wel. Het staat 1-2. Ajax staat voor. Een minuutje extra tijd komt erbij. En dat uh, snap ik wel. Want er was even een uh, moment bij Afdijjai. Drie doelpunten natuurlijk gezien. En dat is een hoop uh, feest uh, gevierd. Dat is geen goed Nederlands. Er is een hoop ge feest gevierd, laat ik het zo zeggen. En nu is de bal in bezit van Onana, de man die zo geweldig redding bracht zo even op het schot van een Denker. Dat was eigenlijk voor het eerst sinds de goal in de eerste, nou dat was het de tweede minuut van Gustafsson. Dat Roda zo gevaarlijk werd en hij. Pakte die bal echt prachtig dat schot van een Denken. Nu is het rust want Nijers heeft gefloten voor het eind van de eerste helft. We hebben veel mooie dingen gezien en dat is toch waarom je naar een voetbalwedstrijd komt kijken. Het allermooiste was de 1-2 van Ajax. Dat schot van Hakim Ziyech. Hij zorgde ervoor dat Ajax met een voorsprong in Kerkrade de kleedkamer gaat opzoeken. En dan gaan we nog even kijken bij Chris. Uh, Chris Wobben bij Willem 2 tegen VVV. Ja, hoe gek is het dan dat die stemming in zo'n stadion volledig kan draaien? Nu dan de tegenaanval van. VVV Uiteindelijk een kopbal van Torino Hunten. Die heeft toch wel een uh, patent op doelpunten. In ieder geval op belangrijke doelpunten. Die deed onder meer uit bij Groningen. Maar goed, uh, die kopbal was erg ongevaarlijk. En Branderhorst, de held van de kwartfinale tegen Rode FC. Pakte die bal heel snel op. Branderhorst ook tegen Sparta. Heel goed spelerend. Nu levert hij zomaar de bal in bij Seuntjes. Die staat op... Uh... De middenlijn ongeveer. En Seuntjes is de bal weer kwijt. Misschien kan Willem 2 nog één keer naar voren komen. Waarin in eerdere wedstrijden de bal eigenlijk voornamelijk lafjes naar elkaar toe werd gespeeld. Gaat nu de ploeg naar voren toe. Maar Kroeks uh, versliksig is een directe tegenstander. En dus is het uh, Van Brugge die namens VVV weer naar voren toe komt. Opoku dan speelt in op uh, Lennartie, Maar die wordt keurig verdedigd door Laksman. En zo heeft uh, Willem 2 de bal alweer. Sterker nog Meisner is het met de bal aan zijn voet. Schijzer de Jansen vindt het genoeg. 1-0 is de ruststand bij Willem 2 VVV.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 De Rabobank heeft voor 298 miljoen euro een schikking getroffen met justitie in Amerika. Het gaat om het witwassen van drugsgeld door de Amerikaanse Rabobank dochter RNA. Met de schikking is vervolging in de VS afgekocht. En de schuldbekentenis in de VS zou gevolgen kunnen hebben voor de Rabobank in Nederland. In een onderzoek naar grootschalige wapenhandel... heeft de politie twee leden van motorclub King Syndicate aangehouden. Bij huiszoekingen werden een vuurwapen, munitie en drugs gevonden. King Syndicate is een relatief nieuwe club. Die bestaat uit onder andere voormalige leden van motorclub No Surrender. En er komt deze korte forsperiode geen marathon op natuurijs. De vereiste ijslaag van minimaal 3 centimeter zit er niet in, constateert de KNSB. Door de grote zonkracht hebben we meer ijs verloren dan verwacht, al dus de competitieleider van de KNSB. Langs de lijn en omstreken. Nog geen duel is bezig in de, de extra tijd van de eerste helft. Het is Nakbreda tegen Heracles. Gaan we ook naartoe, Richard van der Malen. 2-1 de voorsprong voor Nak. Dat het moeilijk heeft tegen Herakles. Dat beter voetbalt, makkelijker voetbalt. Veel op de helft van Nak is te vinden. Drie minuten inderdaad extra heeft te maken met die blessure. In het begin al van de wedstrijd voor de linksback Jeff Hardeveld. Die eraf moest met een brancard. Waarschijnlijk zijn knie verdraaid. Zag er absoluut niet goed uit. Het spel lag inderdaad een minuut of drie stil. En het is nu het einde van de eerste helft, zegt scheidsrechter Blom. Die nog een aantal gele kaarten heeft moeten trekken. Ze waren allemaal terecht voor Verschuren. Die hier heel lomp inging voor Breukers. Die ook al op het randje zat. Voor Montero. Met andere woorden, het is ook een harde wedstrijd. Vooral in de eerste 20, 25 minuten gebeurde er een hoop. Drie goals toen ook gemaakt. Vloed, Vermeij en Ambrose. En uh, we gaan ons opmaken, dus voor de tweede helft. Nak moet winnen. Nak kan hele goede zaken doen. Natuurlijk vanavond na het verlies van. Twente, Roda nu op achterstand... en natuurlijk ook na de nederlaag vanavond van Sparta. Ja, nog even de ruststand op een rijtje. Roda, JC, Ajax 1-2, NAC, Heracles 2-1, Willem 2, VVV 1-0. En eerder vanavond al, PSV... dat boekte tegen Excelsior de 22e thuiszege op rij in de Eredivisie. Het werd 1-0 door een treffer van Lozano. De koploper verbeterde met die zege het kliprecord 1986... 87, lang geleden. En Frank Snoeks die legt die statistiek voor aan de trainer, Philip Koku. 22, Philip. Ja, dat is toch een mooi aantal. Een mooi record. Dat, dat, is, dat doe je niet in één seizoen. Dat is een, een project van, van lang adem. Ja, ja zeker. zeker. En, uh, ja, daar zit ook alles in, denk ik. We hebben sensationele wedstrijden gespeeld met een fantastisch slot. We hebben hele goede wedstrijden met ruime zegels. Maar ook een aantal zoals vandaag, waar... Uh, ja, Waar het toch net aan het einde nog moeizaam is. Maar ja, ik denk dat het wel wat zegt over onze status thuis op dit moment. En dat ziet er wel heel goed uit. Zeker. Uh, 22. De, de, als je daarover nadenkt, de grootheid daarvan. Je, je, je pakt een record af van een ploeg die de Europa Cup won, bedunkt. Dat, dat is op zich een ere ronde waard, maar de wedstrijd niet. Nee, maar we gaan ook zeker geen ere ronde lopen. Want uh, ik wil uh, dat we de volgende wedstrijden ook de, de honger hebben om te winnen thuis. En niet uh, maar tevreden zijn omdat we ja, een record uit de boeken hebben gespeeld. Dat is dat een leuk gegeven. Uh, vandaag vond ik de eerste helft uh, dat we prima speelden. Met echte intentie om een uh, ja, man extra te creëren. via die zijkanten door te komen. Niet dat alles goed ging, maar die intentie was, was goed. En we creëerden ook een aantal kansen. We bleven helaas uh, uh, steken op 1-0. Wat trouwens wel een uh, fantastische goal was. De, de, de assist was eigenlijk nog mooier dan doel zelf. Ja, het ja, was geweldig gespeeld. Uh, inspelen, doorspelen, doorbewegen zonder bal. En maakt uh, maakte hem heel goed af. Kijk, als je in zo'n wedstrijd de 2-0 maakt, uh, voor rust... dan wordt het een hele andere wedstrijd. En nu blijven ze in de wedstrijd. En de tweede helft zijn we niet in staat om, uh, ja, om echt uh, door te drukken. En... Uh, ja, dan gaan zij steeds meer risico's nemen. En ik vond dat wij heel slecht met die ruimtes die we kregen omgingen. We hadden heel snel balverlies. Ja, terwijl je toch met de bezetting die we hebben... zouden we er heel goed mee om moeten gaan. We zijn de hele wedstrijd ruimtes aan het zoeken en dan krijgen we ze. Ja, dat is net de fase waar we elke bal uh, na drie seconden inleveren. Ja, dan, uh, dan wordt het lastig. En... Ja, Op het einde werd het nog een paar keer spannend... zonder dat ze echt hele grote kansen kregen. Maar ja, uh, één keer verkeerd vallen, zoals bij die hensbal... Uh, dan, uh, dan kan het zomaar gelijk worden. En dat, uh... Maar dan zit je niet op te wachten dat het nog spannend wordt... tegen Excelsior, met alle respect voor Excelsior. Nee, dus uh, ik ben zeker niet tevreden over de tweede helft. Dat, uh, dat moet veel beter. AZ-Almert won met 4-0 van FC Twente. Tot vijf minuten voor tijd was het slechts 1-0 voor de Alkmaarders. Maar dankzij Ali Reza je handbaks en twee goals van Wout Weghorst... boekte AZ dus toch een ruime zegen... Weghorst geeft toe dat het lang duurde voordat AZ de wedstrijd definitief besliste. Ja, uiteindelijk uh, blijft het heel lang uh, ja, spannend en een heel lange wedstrijd. Uh, ik denk dat zij de tweede helft uh, ja, vanuit hun opportune uh, vanuit het publiek achter, dat ze het eigenlijk beter doen dan wij. En dat we eigenlijk niet, uh, niet de dingen doen die we, die we moeten doen. <kijf> we hebben te snel de bal verloren. Goed, uiteindelijk uh, kunnen we gelukkig in de eindfase. Ja, dan weten we weten wel dat we altijd jongens hebben die, uh, die een doelpunt kunnen maken. Vandaag ben ik dat ook zelf. Uh, goed, dan is het gewoon, uh, is gewoon heel lekker dat we beslissen. Ja, je maakt er uiteindelijk twee. Terwijl je natuurlijk vlak naar rust al uh, je eerste had moeten maken. Ja, nee, ik kreeg inderdaad direct naar rust. Uh, ja, kreeg, kreeg ik kreeg een dot van een kans. Uh, vanuit de sliding. Uh, nou, fantastisch voorzetten. Uh, ja, je moet erin. Uh, en die mis ik. Uh. Dus ja, ik had, uh, ik had nog iets rechter zetten. Ja, dat is mooi, hè? Want dat zie je dan bij jou zo'n hele wedstrijd... Uh, nou, je, je, je, je toont het niet echt, maar je weet dat het tussen je oren zit van... ik heb er één gemist. Hij zal er dikker maar straks ook nog gewoon ingaan, of niet? Ja, natuurlijk. Nee, ja, uiteindelijk uh, zeker de eerste, eerste minuut en dan bal je even. En dan, uh, dan zit je wel heel keihard uh, die bal missen. Maar uiteindelijk uh, probeer je dan heel snel de knop om te zetten. En zorg dat je de juiste scherpte hebt voor het volgende moment wat, uh, wat komt. En uh, Ali reest dat zij, maar hij zegt, Blijf maar scherp, want ik geef je zo nog één bal. Ja, en dan uh, doet hij dat ook nog. Dat is wel echt uh, kwaliteit. Ja, nou ben ik emoties met juichen bij jou wel gewend. En nu zag ik een bal onder je shirt en een, en een hartje richting de tribunes. Nou kan ik het, denk ik, ongeveer wel raden. Maar uh, laten we dan maar gewoon bij de bron zelf checken. Wat houdt dat in? Ja, ja nee, goed. Kan je wel raden, denk ik. Uh, nou, nice, uh, is fantastisch. En uh, nou, is zo heel vaak uh, staat zij eigenlijk niet, uh, niet in de schijnwerpers. Of staat zij eigenlijk niet. Uh... Ja, en ik. Uh, ja, dat was richting A nu en ja, voor ons. Uh, ja, dat was een uh, mooi moment. Ja, je wordt dus vader. Dus je zit op een, uh, een roze wolk en dan maak je nog twee doelpunten ook. Ja, nou ja, goed, ik uh, wist het al wel hele tijd. Maar uh, ja, goed, uiteindelijk uh, bewust ook uh, eerst lekker voor onszelf gehouden. En uh, ja, goed, uiteindelijk nu uh, ja, ja, is het zo ver. En ja, goed, dat is, uh, is een fantastisch, uh, fantastisch gevoel. En uh, kijk je er nog naar uit. Uh, de combinatie met uh, ja, dat het met ons uh, ja, gewoon hartstikke goed gaat. Uh. Is prima mijn vel. Ja, het kan slechter in het leven, hè? Ja. Nee, ja, sowieso niet heel veel te klagen als uh, voetballer denk ik. Ja. Wat je weghorst. Was, was dat? En dan Utrecht tegen uh, Sparta. Uh, afgelopen zondag boekte de advocaat nog zijn eerste overwinning met Sparta, maar vanavond ging hij onderuit bij, uh, bij FC Utrecht. En dat dankzij een invaller. Uh, de man heet Guttler, Lucas Guttler. Het is een Duitse invaller en hij bezorgde de zegen tegen uh, Sparta met zijn eerste balcontact. Jeroen Grutte gaat met hem praten. In Nederland noemen we dit een gouden wissel. Hoe is dat in Duitsland? Pff, ik weet niet of wij daar een woord uh, voor hebben. Maar ik weet wat ik bedoel. En ja, ik ben blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je staat nog twee minuten in het veld en het is raak. Ja, zeker. Ja, um... zeker. Elke keer als je inkomt als een invaller dan um, hoop je zeker dat je ook de ploeg helpen kan. En uh, als spits uh, dat je misschien in die 1-2 acties die je dan hebt, um, dat je ook um, score. Maar zo makkelijk is het niet. En, uh, maar vandaag um, had ik twee acties denk ik. Eén ja, was een doelpunt en ja, daar ben ik blij mee. Ja, je staat op de goede plek op het moment dat uh, Labiat uh, daar de achterlijn haalt. Denk je dan bij jezelf van, nu, nu met die bal? Ja, ik denk, uh, wij hadden 30 seconden of één minuutje. Um, Daarvoor hadden wij de, hetzelfde um, actie. En daar ben ik op de eerste bal gelopen. En heb de bal niet gekregen. En deze keer dacht ik, nu uh, stap ik uit. En uh, ja, Sekie, ik denk, Sekiel zie mij. En ja, dan moet ik scoren. En dan even een vreugde-explosie, want eindelijk die goal. Ja, eindelijk. Als je als een spits komt en um, je ja, hebt tot de winterstop geen doelpunt gescoord... dan ja, voel je je niet zo blij mee. En, uh, dan moet je dan trainen en um, hopen dat je ook um, ja, in het juiste moment ook, um, de juiste actie hebt. En, ja, nu ben ik blij dat het eindelijk uh, mijn eerste doelpunt voor, voor Utrecht was... En ja, ik hoop dat nog misschien een paar meer komen. Met Diamonds. Ja, ik had het net al even over Dick Advocaat. Die afgelopen zondag, dus een eerste overwinning boekte met Sparta. Vanavond ging het mis, dankzij de invaller Gutler, die we net, net hoorden. Maar advocaten willen we zelf ook wel horen, natuurlijk. Jeroen Grutte gaat nu met hem praten. Ja, Sparta verliest er meer dan dat het uh, wint. Maar vandaag had het wel eens anders kunnen lopen, toch? Ja, het, uh, ik kan het altijd niet zoveel verwijten. Ogen stond, stond het goed. Uh, we wisten dat, uh, dat Utrecht uh, meer in balbezichten zou zijn... maar we wisten ook, als we goed vanuit de organisatie blijven... dat je kansen krijgt. En ik kreeg hem ook. Als je drie, vier van, van zulke kansen krijgt, moet, moet, je, moet je een go maken. En dan maak je het je een stuk makkelijker... want dan moeten ze nog meer risico nemen, maar we scoren niet... En dan zie je dat er in de laatste drie minuten die goal valt. Als je ziet hoe de wedstrijd zich ontwikkelt... dan is dat heel gunstig voor jullie eigenlijk. Hè? De eerste helft heb je het knap lastig... maar krijg je de grootste kans eigenlijk op slag van rust. En in het begin van de tweede helft uh, hebben jullie echt de overhand. En de ene naar de andere kans. Ja, zeker. De eerste kwartier, de tweede helft... Uh, waren wij de dominerende partij. Dan krijg je weer, weer twee, drie goede kansen. En uh, we weten dat Utrecht een, een ploeg is met heel veel bewering... heel veel strijd... Uh, maar daar ging we goed mee om, vond ik. En als je dan ook nog drie of vier kansen kan creëren... tegen zo'n ploeg, dan moet je er eentje van maken. Dat heb ik van tevoren ook gezegd. Je krijgt drie, vier kansen. En, uh, en dat hadden we ook, uh, dat hadden we ook uh, ter Excelsior. De kans op drie, twee te maken. En in plaats van dat valt je aan de andere kant. Nou, oké, okay, dat, dat gebeurt. Uh, Verwijten kan ik ze niet maken, want ze hebben alles gegeven. En, uh, en dan heeft net Utrecht iets meer geluk dan wij. Um, was dit wel de meest professionele wedstrijd die is gespeeld door Sparta onder jouw leiding? Nee, want, want, nee, want als ik de wedstrijd tegen Vitesse zie, de wedstrijd tegen Excelsior zie, er zijn wedstrijden waarbij punten we punten hadden moeten halen. De enige wedstrijd waarvan ik vond dat die echt veel beter was, dat was Herenveen. Met de beweging en, en de individuele klasse. Dat de tegenstander veel beter was? Ja, nou, veel beter. Die was in ieder geval beter. Dat heb ik van die andere ploegen nog niet kunnen zien. Nee, niet echt. Uh, Utrecht was natuurlijk wat dominanter dan wij. Maar uh, wij krijgen, het maakt niet uit hoe je de kans krijgt. Wij kregen ook de kansen. En die moet je maken. Is dit met al jouw ervaring en alles wat je hebt meegemaakt... Uh, zo'n late goal dan toch nog weer een klap in het gezicht? Ja, een harde klap. Dat, dat zeker. Maar ja, je doet er niks aan. We gaan weer een rondje maken langs de velden. Roda JC speelt vanavond tegen Ajax. Ruststand 1-2. Arman Asseroglu. Anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. Nog steeds die 1-2 stand op het bord. Die prachtige goal van Hakim Ziyech zorgt voor de voorsprong voor Ajax. Dat goed speelde in de eerste helft. En nu via Ziyech de bal heeft prima opening weer aan de rechterkant. Maar nu is het buitenspel. Wordt David Neres en dus gaat deze aanval niet door. Maar als je... ...naar Ajax kijkt en je ziet hoe de ploeg kan voetballen... ...dan vraag je toch af hoe het kan dat PSV op dit moment 10 punten voor staat op Ajax. Dat is een uh, interessante vraag. Ja, en PSV speelt eigenlijk elke wedstrijd wel niet heel erg goed... ...maar ze winnen hem steeds. En Ajax daar zijn de pieken hoger en zijn de dalen af en toe dieper. En ja, en dat verklaart het misschien waarom Ajax zo'n forse achterstand heeft. Want in potentie... Is Ajax gewoon veel beter dan PSV? Zijn de spelers beter? En kunnen ze ook beter voetballen? Ze laten het alleen niet elke wedstrijd zien. in deze wedstrijd vooral nog wel. Maar het gekke is ook. Ajax heeft deze wedstrijd nog lang niet gewonnen. Want we zagen ook in de laatste paar minuten van de eerste. helft Dat Roda opeens toch kansen kreeg. En denk ik kon het hele veld oversteken. Het is aan Onana te danken dat het hier 1-2 staat. Want dat was een prachtig schot van die en denken. En nog bijna de gelijkmaak kan het vertellen dat er een... Uh Vrije trap is voor Roda en Nijhuis is even in gesprek met Gustafsson. Die boos is, die misschien meer wil dan alleen een vrije trap. Gustafsson is zelfs heel erg boos. Dijkhuizen komt nu ook een beetje daarbij kijken. Taliafico die is dan weer boos op Gustafsson. En zo moet Nijhuis de gemoederen wat sussen. Gaat Dijkhuizen de vrije trap nu wel nemen? Heeft hij dat gedaan? Teruggespeeld richting Bangard Die Deen, die zijn tweede wedstrijd speelt bij Roda, debuteerde tegen AZ afgelopen weekend. Maakte ook gelijk een doelpunt. Wel in zijn eigen goal. Dat was niet heel gelukkig. Maar daarna speelde hij wel een prima wedstrijd. Speelde overigens nog samen met uh, die Rasmus Nissen Christensen. Aan de andere kant rechtsback bij Ajax. In hun tijd bij uh, Michelin. Nu staan ze dus tegenover elkaar bij deze wedstrijd in Kerkrade. Ajax heeft intussen weer de bal niet gewisseld. Door Ajax in de rust. Roda ook niet. Heeft dat wel gedaan in de eerste helft. Noodgedwongen. Afdijay moest eraf. Vervangen door Livio Miltz. Die al een paar hele mooie dingen heeft laten zien. Vooral prachtige passeracties nu. Is het uh, die andere man voorop die wat goeds doet. Een gombo namelijk. Die kan weer heel het veld oversteken. Is nu in het 16 meter gebied beland. Geeft de voorzet. En daar staat toch altijd weer Taliafico. Die kan wegkoppen. Werd net ook hardstochtelijk toegezongen. Door de, de Amsterdamse fans. Dik duizend man sterk uitvak Helemaal vol op deze late woensdagavond in Kerkraden. Nico, Nico, Nico zongen ze allemaal. Want hij is in korte tijd een publieksfavoriet geworden in Amsterdam. Nicolas Taliafico. De bal nu beland aan de andere kant van het veld. Bij het Hide Jurgen Zal ook een prachtige redding. In de eerste helft op een aantal schoten. Vooral die van Schöne was erg vrij. Nu komt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Na een overtreding van uh, Joel Veldman aan de rechterkant van het veld. Op milts. Roda krijgt een vrije trap. Gilders voor Veldman. Vijf minuten gespeeld bijna in de tweede helft. Roda Ajax is 1-2. Ja, en bij uh, NAC Herakles uh, rust dan 2-1. En Willem 2, de grote concurrenten van NAC. Ook als je naar de ranglijst kijkt, Nummer 14 tegen nummer uh, ten opzichte van nummer 15. Um, de Willem 2 ook voor Chris Wolbe tegen uh, VVV. Die punten kunnen ze goed gebruiken? Heel goed. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe zwaar die voorsprong gaat drukken... op het uh, gemoed van Willem 2. Misschien een beetje gek voor de ploeg die voorstaat. Maar oh, oh, oh, wat is het belangrijk als het thuisploeg ook winnend afsluit hier tegen VVV. Dat heel weinig heeft laten zien in de eerste helft. Wat meer van eigen goal af moet spelen. Romeo Kastelen is in het veld gekomen. Voor de tegenvallende Torino-Hunten. Een buitenspeler voor een buitenspeler. Kastelen was natuurlijk vorige week heel belangrijk. Hij versierde die strafschop waaruit, waaruit VVV op voorsprong kwam. En uiteindelijk won van Feyenoord. Hij begint meteen fel aan zijn acties. Maar ziet voornamelijk de bal voorbij zich gaan. Want de passing bij VVV is heel slecht. En bij Willem II is het ook niet optimaal. Nu heeft de ploeg een inworp. ...te nemen op de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Wordt de bal gegooid van Hirkens uh, gaat het naar Sol. Sol kan aannemen, speelt naar de buitenkant, naar uh, Kroes. Krijgt hem keurig mee. Dan is Sol weg. Sol is weg aan de rechterkant van het veld. Kan hij voorzetten Ja, dat kan niet. Komt nou ook Betje, die maait onder de bal door... Maar kan er wel weer oppikken uit de draai. Speelt hij naar Rienstra. Rienstra hebben er geplaatst schot. En dan gaat hij erin ook. En dan is het 2-0 voor Willem 2. Rienstra die het zo onbegrijpelijk vond. Geen woorden had naar de nederlaag tegen Sparta. Laat hier zijn voeten spreken. En meteen na de pauze is het Willem 2 dat opnieuw scoort. En op voorsprong komt. Ja die marge is natuurlijk wel... Nog voordeliger voor Willem 2. Misschien dat dat een beetje druk van de schouders haalt van Erwin van der Looij. En van alles en iedereen dat Willem 2 zo hartstochtelijk uh, ja, wil ondersteunen. 2-0 dus. Ringstra is de gevierde man. Nog wel wat voorzichtige klachten naar Jansen. Want er zou een overtreding zijn gemaakt. Een uh, aanloop naar deze treffer. Maar de scheidsrechter Jansen wil er helemaal niets van weten. En een geplaatst schot van Rietstra dat onderweg volgens mij nog licht wordt getoucheerd. Is voorlopig genoeg voor een 2-0 voorsprong voor Willem II tegen VVV. En net als Willem II lijkt ook NAC Breda goede zaken te doen. Ze staan met, uh, met 2-1 voor. Zo gingen ze de, de tweede helft in. De vraag is natuurlijk of ze dat tegen Heracles vol weten te houden. Richard van der Made. Ja, zal het wel iets beter moeten dan het laatste kwartier in de eerste helft. Nak begon wel goed en staat inderdaad voor. Dat is niet zo heel vaak gebeurd de laatste tijd. Maar Herakles was duidelijk beter. Won nog geen enkel uitduel. Maar de ploeg van Stegeman liet zien goed te kunnen voetballen. Ook buiten Almelo in de laatste 20, 25 minuten was het toch heer en meester hier in het Radverlegstadion. Ja, in de pauze. Alle carnavalskrakers zijn hier de revue gepasseerd. Inclusief het paard in de gang. Carnaval komt er natuurlijk aan. Het gaat de komende dagen hier vooral in het zuiden helemaal los. Maar voor de Bredana's die gek zijn natuurlijk op carnaval... zullen al die biertjes extra goed smaken als er eindelijk weer eens wordt gewonnen. Want NAC heeft thuis nog niet vaak gewonnen. Slechts drie keer. En het heeft de punten, zeker als je vanavond naar de uitslagen kijkt, heel heel hard nodig. Het kan natuurlijk hele goede zaken doen door die uh, nederlagen. Die door de concurrenten vooral zijn uh, Geleden tot nu toe. Nu gaat Pablo Marie daar lelijk onderuit. Dat is toch een foutje. Kan Heracles er van door met Kuwas. Kuwas kijkt eens even. Twijfelt dan. Geeft de bal toch mee aan Peterson. Maar die heeft geen controle in de aanname. En zo gaat de bal via de voet van Peterson over de achterlijn. Daar had meer in gezeten voor Heracles. Na nou, dat foutje van Pablo Marie die niet goed bleef staan... Uitglijdt eigenlijk ook gewoon. En dan via Kuwas die daar wat uh, lijkt te twijfelen. Gaat de bal uiteindelijk naar Peterson. mij stond buitenspel. Dat was wel goed gezien van Kuwas. De bal ligt nu bij de keeper van NAC. Dat is uh, Birikiti. Volgende week. Is hij weer speelgerechtigd, speelgerechtigd. Bertrams. Die zes wedstrijden schorsing kreeg na die kamikaze actie. Alweer een tijdje geleden in de wedstrijd tegen Twente op Slagveer. Ik ben benieuwd wat Stijn Vreven gaat doen. Nu is het Herakles dat de bal weer ontfutselt op het middenveld. Via Jakubiak die daar toch veel felwerk goed opknapt voor de ploeg uit Almelo. Vijf minuten bijna op de klok in de tweede helft. En het lijkt weer een hele open tweede helft te worden. Even kijken in de omschakeling wat dit gaat opleveren voor NAC met... Uh, Carcia die om er doorheen en die scoort. Jazeker, het is een goal voor Nac en een geweldig doelpunt. Ik kan niet anders zeggen van die technisch vaardige Manu Carcia. Gehuurd van Manchester City uit Spanje. Dat doet hij heel erg knap door de as van het veld. Schudt haar 2-3 tegenstanders van Heracles van zich af. Na een fout op het middenveld bij Heracles... is het Carcia die een hele, hele belangrijke goal maakt voor de thuisploeg. Na vijf minuten in de tweede helft is het drie voor Nak en één voor Heracles. Oh ja, een Alberto Tomba slalommetje absoluut even terugkijken... als u de gelegenheid heeft later. Het is wel uh, uh, ja, toch wel boeiend onderin... als Willem II en Nack mee daar inderdaad punten gaan pakken. Dan is de Slemiel van de avond natuurlijk rode jersey als het allemaal zo blijft. Dus, oh, we gaan naar Chris. Wat is er aan de hand, Christen? En er is weer gescoord. Het is volgens mij Kirivella die het maakt. Een schot van afstand. Eerst was er een hoekschop. Die hoekschop die kwam uiteindelijk op de vuisten van Unestal. Kon de bal niet controleren. Nee, het is Jordi Kroeks die het uiteindelijk doet. Hij bokst de bal eigenlijk weg. Links van de keeper. Rechts van alle toeschouwers. En daar staat hij nog. Uh, Jordi Kroeks. En die haalt in één keer uit... En uiteindelijk gaat de bal er dan dus in diagonaal hoog en zo komt Willem II dus in korte tijd op een 3-0 voorsprong. Doelpunt Kroeks. Rode is in Ajax 1-2, NAC Heracles 3-1 en Willem II tegen VVV 3-0. Tot zo En NTO Radio 1. Apothekers mogen geneesmiddelen maken.